Staatssecretaris Dijksma heft de ophokplicht op omdat er sinds 30 november geen nieuwe besmettingen zijn geweest in Nederland. Wel roept Dijksma de pluimveehouders op alert te blijven op signalen van vogelgriep. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd naar B-min. Dat houdt in dat beleggers grote risico's nemen als ze investeren in Griekse staatsleningen. Volgens S&P zijn de plannen van de nieuwe Griekse regering onder leiding van premier Tsipras niet te rijmen met de afspraken die zijn gemaakt tussen de vorige regering en internationale geldschieters. De beoordelaar waarschuwt voor een verdere afwaardering. Een goede vader corrigeert zijn kinderen soms stevig, maar zonder te vernederen. Dat zei de paus tijdens een audiëntie in het Vaticaan... die was gewijd aan de rol van de vader in het gezin. Hij voegde eraan toe dat een vader zijn kind niet in het gezicht moet slaan. Een woordvoerder van het Vaticaan legde na afloop van de bijeenkomst uit... dat de paus kindermishandeling niet goedkeurt. Wel zegt de kerkvorst dat een corrigerende tik... een kind soms kan helpen om volwassen te worden.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 Dit was het NOC. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. GFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, met nu. Zie het. That bass, about that bass, about no trouble. I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Because you know. Een nieuw jasje hier bij 25 jaar. Zie je hem live, zie het in de house. Mijn naam is DJ JK. Maar oh ja, dat is die wel te vertrouwde stem op jouw vrijdagavond. En ik kijk hier links van me. En hij is er gewoon. The One and only DJ Dion zit niet. Goedenavond Dennis. Of tijd, ja, al, <laughs> al, altijd toch? Altijd op tijd. Altijd gezellig. Ja. Ik zie het op jouw CfM Zandvoort. 106.9, 104.5. Al 25 jaar lang en ja, We gaan vanavond maar liefst drie uur lang live uitzending doen. Drie uur? Drie uur lang. Meen je dat nou? Ja, zie ik eruit alsof ik grappen maken hier. Nee. Ik, ik zeg niks. De halve studio ligt hier in het deuk. En ja, mocht je het niet uh, hebben meegekregen. Je kunt ook uh, meekijken live of CfM televisie. Op het uh, welbekende Ziggo-kanaal. Dus eventjes uh, vanaf RTL 4 stappen. Gewoon eventjes omhoog. Of, even, dan kom je... of surf even naar www.cfm-live.nl Zo, wat scherp van jou, hè. Ja, ja, ja. ja. Jij, ja. huiswerk gedaan. Hé, hey, wat ga, gaan we de komende twee, wat zeg ik, de komende drie uur doen? En we gaan natuurlijk het eerste uur alle hete nieuwtjes uit onze mailbox vissen. En dat doen we niet uh, zomaar, want ja... We moeten het programma toch een beetje leuk vullen, hè? Ja, wat leuk. hebben we vanavond nog meer in de uitzending? Oh, wow. The one and only DJ Raimundo. We gaan dat hem even bellen. Onze vriend van de show. Dat kun je wel stellen, ja. Hij moet vanavond draaien in de Escape in Amsterdam, waar hij resident DJ is. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook hier uh, in de kinderschoenen gestaan bij CUFM. ja, hij vindt het toch altijd uh, leuk om uh, wat meer te vertellen. En ik heb vernomen dat hij dit jaar tien jaar... In de Escape draait. En oh, daar gaat een heel groot feest plaatsvinden. Dus, uh, dus misschien heeft hij al een primeurtje het, voor ons. Het is het jaar van de Anniversaries, hè? Ja, tuurlijk. juist ja, zit hij ook alweer inmiddels uh, tien jaar bij. Uh, ja. zie je ziet Oh. Wat, wat gezellig allemaal. Hey, ken je deze plaat nog? Oh, hey, een oh, gouden ouwe klassieker. En oh, hoe ik deze nog ken: Body Rocks. Blaasje speakers maar op. Want uh, de grootste dansvloer van Zandwoord, hij is weer geopend. En er is gewoon gratis entree. Dit is hier tot aan twaalf uur. I love you love this. I love this. I love this. Onder ons was dit Watch This, maar ditmaal in de mix door Sito en Piet Pulani En Love This. Ondertussen gaat DJ Dion niet helemaal stuk hier in de studio, maar dat snap ik ook wel, want hij zit hier bobbetje, bobbetje vol. Het uh, is gezellig zo, uh, Dennis, erbij. De hey, we gaan uh, gelijk even kijken, want onze mailbox hij stond barstens vol. Wat hebben we allemaal? Ja, The Brothers stopt met club en gaat verder als Event-organisator. Orga ja, uitgaans Brothers in Bunnix stopt per E-markt als vaste clublocatie... en gaat zich verder richten op het organiseren van grote evenementen. Ja, volgens het management is het wekelijks bezoeken van een club niet meer van deze tijd. Ja, waar men voorheen vooral ging stappen om vrienden te ontmoeten... wil het uitgaanspubliek tegenwoordig vooral een unieke beleving ervaren. Om die reden organiseerde Brothers naast de wekelijkse clubavonden... al regelmatig grote evenementen als Droomstof... Ja, wat hebben we nog meer voor evenementen gehad? Playmo Beats en Classic Café. Deze concepten, waarbij ook de naastgelegen Studio A12 is geopend... zijn maandelijks een groot succes. Het succes in bezoekersaantallen schept de mogelijkheid om meer beleving te creëren... door middel van decor, lichtshows en artiesten. Deze trend in uitgaansland heeft zich uh, volledig uh, gericht... om uh, meer te kunnen doen met grote evenementen... Oh, fijn als hij hier lekker uh, doorloopt, hè, je sedentje. <laughs> maar ja, dat is gewoon het uh, nadeel van alles uh, lekker live te doen, uh, Dennis. Hey, dan eventjes nog uh, terug in de feitjes. The uh, Brothers is maar liefst drie keer uitgeroepen tot populairste uitgaanslocatie van Nederland. Bij de opening op 14 februari 1997, oftewel zeven jaar later dan CFM Zandvoort... The Brothers in één klap de grootste discotheek van Midden-Nederland... 17 jaar lang beleefde Brothers wekelijks de mooiste clubavonden... met dj's als Jean, Eriki en Afrojack. De Brothers sfeer is uniek en staat bekend om zijn service... veiligheid, top acts en een geweldig publiek. Ja, deze sfeer kun je tot nog tot 1 maart 2015 elke week ervaren. Ja, wat gebeurt er met de locatie Brothers? De areas van Brothers worden per 1 maart toegevoegd... aan de naastgelegene evenementenhal Studio A12. Waarmee wordt Studio A12 uitgebreid tot een hoogstaand eventcenter met een capaciteit van maar liefst 4000 bezoekers. De vier studio's zijn geschikt voor uiteenlopende zakelijke en evenementen van verschillende externe organisatiebureaus. De grote evenementen van Brothers zullen vanaf maart ook in Studio A12 worden gehouden. Tot zover dit nieuwtje over de Brothers. Wil je meer weten? www.brothers.nl Tot zover. Goudor door met knaller van muziek. En knallen dat doet hij zeker. David Quetta, lovers on the sun. In de polkar. Bootleg. En jij, ja, bij Cit zijn we natuurlijk gek op Bootleg. Dus heb je een leuke bootleg. Zie het at cfmzandvoort.nl.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 Zeker, de root sandstorm in de Diderik remix. Hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. En we gaan eens eventjes kijken of we de, de one and only DJ Raimundo hier in de uitzending kunnen halen. Goedenavond, Ray. Hey, hallo. Hey, kijk eens aan voor de luisteraars: de one and only DJ Raimundo, resident van de Escape, en natuurlijk ook ja, de man die hier in de kinderschoenen van CFM Zandvoort heeft gestaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ik, uh, ik zag inderdaad uh, het stukje in de krant staan. Uh, 25 jaar. En uh, het is bizar, man. Hoe snel uh, dat allemaal gaat. Wat worden we oud, ja, hè? Inderdaad... <laughs> ja, we worden oud gewoon. Ik hoop het wel. Hé, <laughs> hey, maar heb jij nog mooie herinneringen aan uh, 25 jaar CFM? Uh, nou, 25 jaar uh, niet. Uh, we gaan wel 25 jaar terug. Uh, ja, dat was begintijd uh, na Delta Radio. Dat was... Uh, ...de Piratenzender waar het uh, natuurlijk allemaal mee begonnen is. Uh, waar ik over, het ook als uh, klein jochie uh, over de vloer kwam... Uh, ...tot ergernis van uh, de oudere garde. Maar uh, ja, dat was helemaal gek, uh, de, de Piratenrij. Maar ja, uh, CFM uh, is daaruit ontstaan. En uh, ja, toen is het uh, voor mij uh, eigenlijk echt begonnen. Ik heb uh, veel programma's gepresenteerd. Uh, waaronder uh, ZEP en BPM. Dat was voor mij, uh, toen ik uh, 15 jaar oud was... Uh, het eerste danceprogramma wat ik uh, ja, presenteerde. Hij lachte man. Ja, leuk hè. En uh, ik heb ook tussen app en vloed uh, gedaan. Niet zo heel vaak. Maar uh, mocht ik wel uh, invallen voor, uh, voor Rob. En uh, um, ja, dat, uh, ja het belangrijkste is uh, toch wel... dat, uh, dat ik um, eigenlijk uh, de, de house goed heb leren kennen... Uh, in de begintijd. Door het programma van, uh, van DJ Ski. Uh, en Ski uh, Motion. En voor de luisteraars die niet weten wie ski is. Als je tegenwoordig een plaat hoort van Chocolate Puma, dat is een van de heren van Chocolate Puma. Ja, ja. en uh, natuurlijk de uh, Goodman uh, is hij samen met uh, Gaston, a.k.a. Dobre. En uh, wat hebben ze allemaal niet nog meer voor uh, uh, EKE's? Ze, ze hebben Gaston en zo. Nou ja, goed, uh, ze hebben te veel platen uh, gemaakt om op te uh, noemen. Volgens mij is die samenwerking ooit begonnen door Siers. Volgens mij ook wel, want Goodman met Give It Up, dat is toch eigenlijk begonnen als jingletje eigenlijk. Ja, gewoon een geluidje eigenlijk tussen twee platen. En ja, dat is uitgegroeid tot een monsterrit, want ja, zelfs R.E.M. heeft deze plaat als sample gebruikt. Uh, nou, Simply Red. Of uh, Simply Red, ja. Oh. Nou ja, onder andere. <laughs> ja, je, bent scherper, hè. <laughs> je bent scherf, hè? Wat zeg je? Je bent scherp vanavond. Ja, een uurtje hardlopen per dag, dat, dat helpt wel, zoals je weet. Ja, lekker, lekker sportief. Hey, ja. Maar jij bent oh, toch. CFM, ja, dat is ja, natuurlijk wel een plekje in mijn hart. Ja, het is gewoon ja, toch begonnen daarmee, hoe ik het verkeerd met, met radio maken. Dus ja. Ik ben er uh, trots op dat ik er uh, deel van uh, mag uitmaken van de... Van de grondvesten. De uh, ja. ja. Hé, hey, maar uh, jij bent nu onderweg naar de Escape in Amsterdam. Klopt. En daar heb jij vanavond natuurlijk jouw avond. Maar ik heb uh, uit, in de wandelgangen vernomen dat jij ook dit jaar een uh, jubileum hebt... Ja, dat heb uh, ik helemaal juist. Ik, uh, nou goed, ik ben vanavond onderweg naar uh, De Kroon. Dat zit naast de escape. Daar draai ik uh, 15 jaar. Ja, het gaat ook helemaal nergens op eigenlijk. 15 jaar uh, alweer. Ongelooflijk. Ja. En uh, dit jaar vier ik mijn tienjarig uh, uh, jubileum in de escape. Als uh, resident en uh, boeker. Ja, dat is eigenlijk. Ja, ik, ik wil niet uh, arrogant klinken, maar dat is natuurlijk wel een klein feestje waard uh, yeah, In zo'n club, tien jaar. Nou, en niet zomaar een club ja. als ik kijk wat een uh, mooie schermen ze daar zo hebben. En uh, continue uh, ja, vernieuwingen aanbrengen. Ja, nou ja, ik, denk, ik ben ook wel trots voor dat, uh, dat ik daar al zo lang sta en uh, dat me dat ooit gewoon op mijn pad is gekomen, weet je? Ik heb daarvoor gekozen, het heeft me geen windeieren gelegd, uh, Jeroen. En kijk, uh, ik had ook ervoor kunnen gaan om, uh, ja, weet je, uh, de boys of Chester uh, en na te, te, te gaan en na te leven. Kan altijd nog, hè? Ja, ja, inderdaad. David Guetta was volgens mij ook van 36 dat hij doorbrak. Dus uh, ja, weet je, ik, uh, ik doe mijn ding en uh, dat, uh, dat gaat hartstikke goed. En uh, wie weet, uh, ik nog eens een wereldwijde carrière. Nou, helemaal leuk. Wij supporten je natuurlijk hier van harte. Hey maar ja als jij dan tien jaar in de escape bent, gaat er nog een uh, extra feestje plaatsvinden? Ja, eigenlijk vanaf april uh, wel elke maand uh, uh, wil ik uh, gewoon uh, wat van mijn favoriete... Uh, uh, tussen een grote namen uitnodigen. Het gaat allemaal een stuk moeilijker dan tien jaar geleden. Toen boekte je uh, verderlijk Rando voor 300 euro in Everjack. Maar dat gaat helaas niet meer uh, op die vlieger. Dus um, ja, ik, uh, ik ben heel druk bezig. Ik hoop uh, snel meer uh, te kunnen melden, Jeroen. Oké, okay, ja, nou ja, we, we krijgen wel een belletje hè, als we moeten komen draaien. Ja, <laughs> <laughs> we vullen het graag in, hoor. Dat uh, voor 300 euro de man, daar, daar doen we niet door helemaal over. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, ja, volgens mij uh, is uh, de nieuwe generatie ook lekker bezig op het Rembrandtplein. Op het Rembrandtplein. Ja, hij zit hier, hij zit hier naast me. Hij staat. Hee, uh... Reij. Ja, hey, <laughs> hey Keerop. Buurman. de concurrentie. Keijer. Ja, buurman. Kei... buurman. de concurrentiestrijd, hè? Niet normaal, echt, echt kei en keihard, niet normaal, bloedguts over het plein, echt. Maar het is, maar het is nooit concurrentie hè? we zijn allemaal collega's. We zijn concule... nou ja, ik, uh, gewoon gewoon... Co-collega's. Ja. Uh, ja goed, ik heb jullie mash uh, nog veel, uh, veel uh, gedraaid en af en toe komt die echt nog een keertje voorbij, die Kelvin uh, Harris, uh, die ik natuurlijk van de zomer volgens mij voor de eerste keer hè, op het stroom. Ja, dat, dat, zat, dat uh, was, uh, was op Zandvoort live. het was nog zelfs gefilmd. Ja, klopt ja. Dus ik ben trots op jullie. Dus kijk, ja, kijk, dat is heel, leuk te heel horen. En heb jij ook zijn laatste bootlekken of eigen plaat eigenlijk? Heb je nog niet doorgestuurd, Dennis? Heb, heb, ik, al wat, heb ik nog niks doorgestuurd? Oh, dan moet ik dat gauw even doen. Ja, wat, wat, wat jou... ja, dat is een minpuntje, hè. Kijk, uh, hier gaat het fout uh, natuurlijk. Ja, communicatie, hè. Jij hebt hem vanavond ja, nog in je ja. mailbox. Ik zal, ik zal hey, hem nu naar je mailen. En wanneer is dat feestje nou uh, van jullie? Is dat ook vandaag of is dat uh, morgen? We hebben vanavond gewoon een uh, 25 uur uh, live uitzending. En morgenavond vanaf 6 uur. Ja, dan ben jij ook gewoon welkom op de receptie. Dus uh, ja, en de luisteraars ja, ben... ook natuurlijk. Ook weer? Bij uh, Strand en Talassa, oftewel nummertje 18. Bij die hele grote witte flat, Palace uh, Hotel. Ja, ja. Daar gewoon naar beneden. Dus uh, ja, zelf. Misschien, misschien kom ik u even gedag zeggen morgen. Misschien? Daar, daar, ja, ja, -daar valt kunnen, de muziek van uit. Daar kunnen we niet mee hoor. Ik, uh, ik kom hier morgen gedag zeggen. Kijk! <laughs> en anders halen we je gewoon thuis op. Hè? Dat, uh, <laughs> en anders sluren we je gewoon uit de escape vandaan hoor. Ja, dat is helemaal goed uh, mannen. Hey. Hey, en uh, hoe lang moet u hier nog drijven? vanavond? Wij gaan tot twaalf. Uh, wij gaan tot twaalf. Dus uh, ja. je zit in het eerste uur. Je, ja, we halen allereerste, uh, natuurlijk jou in huis. En zo meteen gaan we lekker back-to-back -back, uh, draaien hier. Gezellig. Doe het wel veilig, hè? Nee, <laughs> dat nooit hier. <laughs> ik, ik, heb een, ik heb een spuugkapje op mijn microfoon. Dat heet de plofkap, Dennis. <laughs> ja. Gezellig. Maar hij, hij, hij is toch jong. Ik wou dat ik erbij kan zijn vanavond, uh, heren. Maar ik zie jullie morgen en uh, succes met jullie uitzending. Hé, hey, Ray, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw bijdrage hier uh, in de studio. Hé, hey, en wij gaan nog eventjes een oud uh, klassiekertje draaien, want... Ik ben helemaal gek van Perpetual Motion. Keep on dancing. Dit zegt jou, denk ik, nog wel wat. Oh. Ah, nee, je bent er nog hoor. Ik, ik gooi de andere schuif dicht. Oh, oké. Okay. Hey, ik heb... dat, dat is een plaat. Ja, wat, wat? Vertel, vertel. Wat wil je nog zeggen? Perpetual Motion. Keep on dancing. Ja. ja, die plaat heb ik in de Jenks uh, heel vaak gedraaid ja. ik, ga, ik ga er gewoon in knallen. Gewoon omdat ja, het, het kan. Hey! Rij... Dankjewel! Let's go!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 Kant van de radio. Heel goed. Je hebt je radio 4 FM. Zie je het in de hout? Oh, wat een oudje hè. Lik, the move your body. Heel lekker. Zeker te weten, en wat ook lekker is. Chesto op de openingsdag van Ballaton Sound 2015. oh Oeh, ja. De organisatoren van het Hongaarse festival Ballaton Sound. Dus je moet nog wel eventjes een kaartje naar Hongarije kopen. Oké. Okay. Ja, ze hebben 12 nieuwe acts toegevoegd aan het uh, programma. Het festival heeft dit jaar een extra dag op woensdag 8 juli. Dus zet hem vast in je agenda. Ja, deze dag uh, komt niemand minder dan Chesto naar het festival. Daarnaast zijn onder meer Dimitri Vegas en Like Mike. Axel, Ingrosso, Don Diablo en Oliver Heldens toegevoegd dat aan is, het programma. Dat is niet mis. Nee, misschien kun je nog mee. Axel en Ingrosso. Ja, en dan komt de rest. Naast de, deze DJ's zijn ook Brodinski, Iva Shaw... De Firebeats, Flight Facilities, Locodice, Moti en Umut Oskan toegevoegd aan het programma. Ja, eerder werd de komsten van onder meer Hartwell, Afrojack, Nicky Romero en Showtech al aangekondigd. Eh, uh, vindt plaats van woensdag 8 tot en met zondag 12 juli in Samardi. Het festival ligt uh, direct aan het Ballatonmeer. En enkele podia bevinden zich zelfs op het water. Tickets voor het festival zijn te kopen via www.ballatonsound.com. Nog even één keer, want je had vast geen pin erbij. www.ballatonsound.com. Ja, ja. En ja, mocht je een impressie uh, willen... zoek dan eventjes uh, Ballaton Sound op... Uh, in de YouTube uh, player. YouTube, YouTube, ja daar vind je alles. Uh. Hey uh, YouTube. Zometeen. Na die klok van 10 uur. Dan zijn we nog twee uur bij je. En ja, dat gaan we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zometeen, trap jij af. De one and only DJ Dion Sydney. Ja, ja. Een, een uur lang in de mix. Wat heb jij allemaal meegenomen vanavond? Ik heb mijn oude platenkoffer even afgestopt. Nou, ik denk al wat ligt daar een stof in die hoek. <laughs> ja, dacht het wel. Uh, stofkapjes voor. Maar uh, alleen maar oude platen of komt er ook, ook wat, wat nieuws? nieuws. Beetje, van, ja. gewoon alles in de mix. Van, van alles in de mix. En dan om 11 uur gaat het toch echt weer gebeuren? De one and only DJ JK. Hij zet zijn koptelefoon op, zijn microfoon af en gaat dan. In de mix. Ik zie hem al in, van 10 tot elf een warming-up doen, even. Ja, misschien wel. Even, uh, die spiertjes even los. Eventjes de spiertjes los. Hoe dat allemaal gaat gebeuren. Je kunt het live volgen op cfm-life.nl. Maar voordat het zover is, heb ik nog eventjes een lekkere knaller voor je. Ken je Oliver Helden? Ja, wie niet? Wie kan uh, af, het niet? Afgelopen jaar, als je die hebt gemist. Sean. Samen met Zet heeft hij een nieuwe track. You know. En als je hem nog niet kent, bij deze, keihard door jouw speakers, CFM, see it in the house, Menu, nu, you know.